Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. CDA'ers verspreiden gemene roddels over Pieter Omtzigt. Ze noemen Kamerlid Omtzigt een teringhond en een psychopaat. Dat staat in een document dat Omtzigt had ingeleverd bij een CDA-commissie... die de mislukte verkiezingscampagne onderzoekt. Maar dat lekte uit naar Dagblad de Limburger... Omzicht schrijft in het stuk dat hij zich niet gewaardeerd voelt. Verslaggever Ron Frezen. Het gaat om de persoonlijke beleving van het kamerlid dat op dit moment nog steeds overspannen thuis zit. En ook daarom zit de partij er behoorlijk mee in zijn maag. Het CDA laat weten dat ze het stuk ook nu pas zien. De scheldpartijen van CDA's naar Omzicht noemt de partij CDA onwaardig. De vaccinaties gaan sneller dan verwacht. Zo zijn bijvoorbeeld Welmoed Seidsma, Deli Blind en Thomas Bergen al aan de beurt. Iedereen geboren in 1990 kan vanavond een afspraak maken voor een vaccin. In Polen mag er weer gedanst worden. De coronaregels worden daar vanaf 26 juni versoepeld. Zo mogen hotels, restaurants en de kerk weer voor driekwart gevuld worden. En mogen ook bij concerten en sportevenementen weer meer mensen naar binnen. Ook clubs gaan open voor maximaal 150 mensen. Normaal is tanken in België lekker goedkoop, maar voor een man in Mortsel viel dat even tegen. De pomp waar hij stond te tanken was kapot en terwijl zijn auto al vol zat, bleef de slang maar doorlopen. 170 liter benzine stroomde over de weg en er werd 250 euro van zijn rekening afgeschreven. De baas van het tankstation beloofde teveel betaalde geld terug te betalen. Veel eindexamenkandidaten hebben inmiddels een klein feestje achter de rug. Duizenden scholieren konden vandaag de vlag uit omdat ze geslaagd zijn. De meesten kregen dat via de telefoon te horen. Maar Roos uit Donburg hoorde het van de onderwijsminister zelf. Die stond ineens voor de deur. Roos, ik mag jou het heugelijke nieuws vertellen dat je geslaagd bent. En we hebben een taart en we hebben bloemen bij je.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Uit de beginperiode van het programma wat we toen deden. En toen we mochten ruiken aan de nieuwe beentjes en al dat soort dingen meer. Dit was een schoolproject. of bijna gezegd een conservatoriumproject geweest van Daan van Putten. Namelijk Gangster. Ze hebben, dat is het allereerste seizoen dat wij de Rob wordt woord volgden. Nou, dan praat ik over Dik. Tien jaar geleden, 2009-2010, die aflevering... Uh, de, de, toen deden ze mee, deze gangster. En uh, ze schopten het tot uh, de finale. En uh, no disguise, hoorde je. Het uh, derde uur van deze Alternative FM. Ja, af en toe moet je dat soort uh, oude materialen gewoon uh, draaien. Deze, die hebben we een beetje bijna uh, vergeten. Maar we gaan hem weer even draaien. Ziggy Splint en Monster Bliss. Uh, minners doen het nog steeds goed door uh, wat dat er gaat. Ben lobby met uh, de laatste single Constant Overload. Een week of wat geleden Vicky van Zijlen in de uitzending had in, uh, de vraag gesteld uh, van ja, kun je dan zonder? Nee, want anders functioneer ik niet. Ik moet er weer ergens nog een beetje op het podium een beetje de beesten uithangen. Wat dat betreft uh, is de tijd uh, wel denk ik aanstaande... dat dat er een beetje meer en meer gaat uh, gebeuren. Want de, zalen, de popzalen gaan steeds meer open. En ik denk dat er ook steeds meer mensen naar binnen worden gelaten. Of je nou uh, getest wordt, sneltest aan de deur. Of uh, straks met een vaccinatiebewijs. Uh, dan kan je gewoon uh, naar binnen en dan uh, is er niks aan de hand. Uh, wat dat er gaat, uh, gaan we de goede kant op mensen. Uh, want ja, als ik uh, dan toch hoor in het nieuws... Dat uh, lichting 90 91 inmiddels al aan de beurt is om een prikafspraak uh, te maken. Dan gaat dat hard. En dat uh, betekent dus ook uh, voor ene uh, Marcus van Dam... dat hij uh, ook uh, geprikt kan worden. Sterker nog, de afspraak staat al. Dus wat dat gaat, uh, gaat het helemaal goed. Daarvoor hoorde je Siggy Splint met Monster Bliss. Uh, weer verder uh, met de muziek. Want uh, deze man hadden we vorige week voor het eerst gedraaid. Maar hier komt hij voor de tweede keer voorbij. Raw half uh, met uh, een uh, nieuwe single... Of... Hoe je het maar noemen wilt, laatste single, Follow You Down. this store Helemaal. Deze van Koekoe uit Den Haag. En listen, Shannon. Shannon, ja. Dat uh, was de uh, single. Daarvoor hoorde je Roe Half-Height. Uh, Follow you down. Het uh, zijn korte nummers. Dus uh, ja, dan moet je weer vanuit de keuken weer terugkomen. Maar goed, uh, dat, dat heb je er graag voor over. Uh, de volgende twee, die gaan iets langer uh, duren... Uh, want uh, dat is uh, ongeveer bij elkaar opgeteld zo'n zeven minuten... dus dan heb ik ook weer even een beetje rust. Uh, maar deze, die uh, moet ik dan één keer in de zoveel tijd uh, wel weer uh, gewoon gedraaid hebben. Operation Hurricane en Undefined. So- op een avond te luisteren naar NPO Radio 2 in de staat van Stassen en op een gegeven moment kwam er een keuzemogelijkheid voorbij. Het waren in een single van Alaska met Play for Peace en deze die werd, werd genoemd en het publiek koos helaas niet voor Alaska, Dat wel jammer. Zij, uh, een van die sidekicks, die zegt: dit is het uh, beste bewaarde geheim uit Utrecht. Nou, voor mij was dat helemaal niet zo. Want uh, ik had ze al wat al langer uh, gezien. Joe Marsh is met Monsters. Uh, het is al 2015 dat dit nummer is uitgebracht. En hoe het erbij staat, uh, dat uh, moeten we nog maar eventjes. Uh, ja, eventjes controleren. Een divine van Operation Hurricane hoorden we ervoor. Um, goed nieuws is dat uh, Kai Koopman. Uh, 15 juli wordt de nieuwe afspraak. Dus. Uh, uh, en dat betekent dat het uh, flinke deel van alternatieve film dan helemaal uh, uh, gevaccineerd is. Dus uh, dan, kan, kun, uh, dan kan Kai gewoon uh, gerust uh, komen. Maar ik denk dat hij ook dan wel uh, al een eerste prik en misschien wel zelfs een tweede prik uh, in zijn arm heeft uh, zitten. Dus, uh, want het gaat uh, heel hard uh, vanavond. Vraag aan Paul Glandor van Stereo. want die hebben we aan de telefoon. Uh, ben jij al geprikt? Nee, nog niet. Maar mijn eerste afspraak die staat wel. Aha. Wat zeg jij? Jij was ook uit het bouwjaar 1990, of niet? Nee, nee, nee. Ik ben uit 79. O, oh, dat, maar, is, dat uh... is even wat, wat verder terug. Van de oude stempel ben ik. <laughs> ja, en nee, ik ben van 66. Dus uh, ja, bij mij... Uh, maar het gaat er deze keer heel rap met uh, vaccineren. Maar ik denk dat jullie muzikanten dat niet zo erg vinden, denk ik. Want ik uh, zie regelmatig uh, postings uh, van muzikanten... die uh, de, de prik in de armen laten zetten. En dat ze er wel uh, blij mee zijn. Denk jij ook? Ja, nou, het kan mij niet, niet vroeg genoeg. En, nee. uh, en de rest van de band die denkt er inderdaad ook zo over. Ja. Um, dus wij, uh, wij, zijn, wij zijn blij als straks een aantal van ons zijn inderdaad al gevaccineerd. Uh, niet van de eerste keer. Ja. En uh, ik ben uh, de Jonky in de band uh, samen met ons basiste. Dus dan, uh, wij, wij mogen wat later. Ja, oké. Okay, dus uh, Maar het gaat. Uh, Denk ik wel de goede kant op uh, als ik het uh, zo hoor. Want uh, ik hoor steeds meer geluiden over dat de cultuursector langzamerhand ook uh, steeds meer open gaat. Dus in dat opzicht ja. uh, denk ik uh, dat het uh, voor jullie ook uh, fijn is als band zijn. er. Uh, Mysterio is toch uh, denk ik een stevige band. En uh, die willen toch niet uh, voor de 30 man zittend uh, een, uh, een avondje gaan spelen denk ik. Zoals vorig jaar. Nee, nou dan hebben we dat vaak genoeg wel gedaan. Mm -hmm. uh, maar we spelen liever voor de zaal. Dat is, nee. laat dat duidelijk zijn. Ja, uh, want uh, de reden is uh, uh, als volgt. Want uh, vannacht, uh, en dat vinden, we, uh, dat vinden wij zeer prettig, dat, uh, dat bands ook op donderdag hun materiaal uit, uh, uitbrengen. Want meestal doen ze dat Ik ben op vrijdag. Je de eerste. Wat zeg jij? Je bent de eerste die live de ja. die op de radio gaat draaien. <laughs> ja, dat vind ja, wat dat er gaat, ben ik, ben ik daar wel blij mee. Maar men wil nog wel eens in de regel op vrijdag. Dat heeft geloof ik met Spotify weer te maken. Hoe zit dat? Weet jij dat? Nee, maar dat, uh, nou, ik heb het vermoeden, uh, als je een, een liedje uitbrengt, uh -huh. dat je inderdaad, uh, is het heel interessant om Spotify in de gaten te houden. zodat jij met jouw liedje op de, de, uh, de nieuwtjeslijst kan komen te staan. Uh, dat is het. Want dan, dan kunnen ook mensen, die nog nooit van jou gehoord hebben, maar wel in jouw muziekstroming een beetje... Uh, uh, leuk vinden, is sta jij opeens in het lijstje in of dekken van nummers ja. die uh, Gerrit uit Utrecht ook leuk zou kunnen vinden. Ja, ja. En dan, dan luistert hij het. En Gerrit uit Utrecht, hé, hey, maar dit is vet. Ja. En dan, uh, dat lijstje dat is, dat is gewoon een manier om nieuw publiek aan te, aan te boren, nieuw publiek te bereiken. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat is het een beetje. Ja, uh, kijk, uh, wij uh, zijn niet uh, van, de, van de lijstjes de, van de Spotify in dit geval. Uh, wij uh, doen gewoon een radioprogramma. Hè. We vinden het leuk als... Als we ze af en toe gewoon een dag van tevoren iets weg kunnen draaien. Maar goed, dat hebben jullie bij deze dus niet gedaan. Want jullie hebben vandaag de single uitgebracht. Zoals je al zei. Dus uh, ja, um, want um, hij, hij staat niet uh, volgens mij op een album. Dit is volgens mij ook weer een los nummer. Ja, nou, we hebben hem wel in dezelfde periode als, als album Sabrisky geschreven. Ja. Maar um, net als het vorige liedje dat we in december hebben uitgebracht. Maar ja, we hadden meer muziek dan we op één album kort paste. Hm. We hebben gewoon gekeken, niet uh, hebben niet gekeken wat is het beste, maar we uh, hebben het, het uh, was normaal goed, Gelukkig. En uh, we hebben gekeken wat, uh, wat past het beste bij elkaar op dat album. Mm. We hebben we uitgebracht en toen hadden we nog twee nummers over. Ja, die wilden we wel nog uitbrengen, want het zijn uh, wel allebei hele goede nummers. Ja. zelf in ieder geval. Dus die, uh, vandaag komt de laatste uit, 25th Frame. Ja. Um, uh, gaat het nog ergens over iets, die 25th Frame? Ja, het is een, een, een paar dingen zijn het. 24 frame, de titel, komt van uh, het, het idee dat je uh, dat de film uh, 24 plaatjes per seconde laat zien ja. en het 25 ste dat is het perfecte plaatje en daar refereren we naar in de tekst. Ja. Um, de tekst was eigenlijk voor COVID-19 uh, al, al gemaakt en geschreven. Mm. Uh, alleen door uh, de hele coronapandemie heeft, uh, uh, ja, is er een nieuwe invalshoek op, opgekomen. Ja. Het ging eigenlijk over het einde van de wereld. Nou, we hebben eigenlijk wel een, een manier. Uh, voor sommige mensen is het einde van de wereld afgelopen jaren heel dichtbij gekomen, of is het er zelfs geweest. Ja. Ja, en de, het idee achter de tekst is. Uh, leef nu en zorg dat je het nu goed voor elkaar hebt. En uh, geniet van nu en schuif niet af. Want laat kan wel eens te laat zijn. Ja, ja, ja. Dat is, nou ja, dat zijn wel uh, wijze teksten, denk ik. Dat, dat, uh, zeker in, uh, in de tijd waarin we nu leven. heb ik wel eens het idee ja. dat je beter uh, de dag uh, kan plukken. En uh, morgen zien we wel weer. Ja, nou ja, dat, dat absoluut. En dat is het, uh, het idee achter de tekst. En door hele COVID is dat heel uh, actueel geworden eigenlijk. Ja. ja, nou ja, goed. Ik uh, ga dan toch weer even de autosportfilosoof en plaatsgenoten uh, en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers weer aanhalen. Die zei op een gegeven moment uh, bij mij ooit eens een keer in het interview. En dat sluit wel een beetje aan op wat jij zegt, hoor. Die zei op een gegeven moment... ja, uh, gisteren en morgen, dat uh, is een illusie. En uh, vandaag is, uh, is uh, eigenlijk uh, de realiteit. Dat, dat is een beetje, uh, beetje de strekking, denk ik ook, uh, of tenminste, het ligt wel ja. in het verlengde van de uh, 25th uh, frame. Ja, absoluut. Ben jij zelf eigenlijk ook een uh, realistisch ingesteld mens? Als we het er toch over hebben? Ik, ik denk van wel, maar ja. ik ben helemaal niet wat je volgende vraag gaat worden. <laughs> nee, maar gewoon uh, uh, realistisch ingesteld uh, mens, uh, daar bedoel ik dus mee uh, nou ja, in het uh, leven, uh, in het nu leven, zoiets. Ja, ja je, moet, je moet natuurlijk wel zorgen dat je uh, met de dingen die je vandaag doet, uh, dat je het morgen ook goed kan hebben. Ja. je moet, niet, moet je niet blind op de toekomst staren. Kijk, ja. uh, we, we, de, we hebben allemaal een opleiding genoten en niet alleen maar uh, uh, het nu aan het lukken. Ja. Um, en met die opleiding hebben wij ervoor gezorgd dat we. Kijk, we willen allemaal van de muziek leven, maar dat kan allemaal niet uh, ja. met muziekstijlen te maken. Dus die. Uh, uh, ja, we hebben allemaal toen naar de toekomst, maar we zorgen wel dat we nu in het nu genieten. Dus ja, ja, ja. Heerlijk om, om lekker uit het eten te gaan en blij dat dat nu nog weer mag en uh, uh, heerlijk om uh, samen muziek te maken in het nu en niet alleen maar vooruit te plannen. Ja, ja nee. Uh... Ja, want, want uh, ook in het verlengde van, van deze nieuwe single uh, denk ik ook bijvoorbeeld aan die mensen die dan ergens in uh, wat is het? Uh, februari, uh, januari, februari al beginnen te boeken voor voor iets ergens in augustus uh, om op vakantie te gaan, zoiets. Uh, uh, ja, dat bedoel ik mee te zeggen. Uh, die leven dan niet in het nu. Maar uh, die, uh, die denken van. Uh, nou ja, dat moet, dat moet ik snel bij zijn. Het is lemmingengedrag. Dat, dat idee. Ik uh, krijg altijd. Van dat, van dat idee krijg ik ook een beetje zoiets. van daar word ik er zenuwachtig van. Omdat uh, iedereen ja. elkaar gek uh, loopt te maken. Is dat het. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap uh, die je mee wil geven. denk ik. Ja, ja, nee, niet, niet helemaal. Nee? Het, uh, het, het, nee, het, is, het is meer het uh, genieten in het nu. Ja. Uh, als je morgen onder een, uh, onder een vrachtwagen ligt, dan heb je hem geen morgen. Nee, oké. Okay. Het is meer rampzaliger dan de kudde dieren die. Uh, nee matjes ochtends uh, op de op de strandstoel leggen zodat ze s middags uh, op de strandstoel kunnen leven zwembad. <laughs> ja ja zo, zo, okay. dat is oké dat heb ik ook een rekel aan, maar daar gaat het liedje niet over nee oké okay, oké okay. nee duidelijk duidelijk um, goed um, je zegt al dit is de laatste single van, uh, van en dan, dan komt er voorlopig even niks denk ik ja nou, we zijn druk bezig met, uh, met nieuwe dingen toch wel? Uh, ja, absoluut zijn we ermee bezig. Ik, ik kan nog niet voorspellen, uh, dat is te ver in de toekomst. Uh, uh, wanneer dat uitkomt, maar we zijn absoluut hele gave nieuwe nummers aan het maken. Toch wel. Dus uh, jullie zijn ja, alweer weer uh, weer fijn uh, met, met, uh, met met met elkaar een beetje aan het repeteren en ja. nieuwe nummers aan het inslijpen. Dat dat. dat. Up and running en dat wordt, uh, word, ja, dat wordt kan natuurlijk alleen maar gaaf worden. Ja, dat, ja, dat, dat. Dat. Dat lijkt, dat lijkt mij ook. Um, ja. Nou, zullen we hem dan maar uh, laten horen? Want uh, hij duurt uh, acht minuten. Dus, uh, dus ja, dan, uh, dan wordt het hoog tijd dat we hem uh, er maar in uh, gooien, denk ik. Toch, of niet? Gooi hem er maar in. Ja, ja. oké. Okay. Hier is uh, semi Stereo met uh, de 25 th frame. Dankjewel, Paul. Ja, hoor. Dankjewel. Hoi. Time. I remember doing the stuff I always do, nothing out of the ordinary. It was a daylight sun when it but suddenly it occurred to me it wasn't. I needed to go outside, but saw the world as I earth's it. Earth screamed deafening silence, and as a obvious twilight fell upon us in slow motion, I needed to act for that moment. Lost the time, looking for the perfect still, that final frame, and make it last forever. Let's things voor wijsheid toch hebben ze af en toe uh, wel wat overeenkomsten met de Osdorp Posie legendarische Amsterdamse band. Ook uh, Nederlander hiphop, uh, dat doen zij ook. Uh, alleen steenkoud komt dan weliswaar uit Heergewaard. Overigens, Semisterio Stereo uh, komt daar uit de buurt. Want er zit een van de leden, die komt uit Alkmaar. En de ander, uh, die uh, komt uit uh, Nieuw-Vennep. Ja, en dan heb je gewoon een Noord-Hollandse band. Dus leuk, Semisterio Stereo volgende week in uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf ook te horen. Dus dat uh, gaat uh, lekker zo. Uh, toegekomen aan de wat rustigere nummers. Uh, hoewel eentje, dat is weer een pittig nummer om mee af te sluiten. Maar dit is een dame die we kennen van de Polyframes, maar zij heeft ook een eigen nummer uh, gemaakt. En dan heb ik het over Megan Fleur en haar uh, single heet Dancing Dandelions. Op uh, verschillende Vleeland uh, groepen want uh, ja, de clip bij dit uh, leuke liedje en mooie liedje eigenlijk ook van Ghanna uh, speelde zich af op uh, Vlieland. Uh, bijzonder is uh, dat ik uh, ook uh, zomaar uh, een reden heb, niet zomaar een reden heb om dit uh, te draaien, want uh, er is uh, namelijk ook een crowdfundingsactie. Uh, die eraan vastzit. Uh, ik heb het over Ganna. Ganna van het Riet is uh, de volledige naam van uh, de dame. En uh, ze is uh, singer-songwriter, zoals ze dat op uh, Voor de Kunst laat weten. Uh, uh, songs for Lennart is geïnspireerd door de ongehoorde verhalen van een aantal bijzondere vrouwen. Heb ik een stapel songs geschreven en hiervan uh, wil ze er dus graag vijf uh, ...opnemen voor een gloednieuwe EP. Dus dat is een beetje die, uh, beetje die idee. Maar uh, er zit nog iets achter. Want uh, het idee voor uh, deze songs voor Leonard on is ontstaan in 2018. En dat gebeurde op een moment dat Canada uh, door Amerika en Canada uh, is uh, gereisd... ...om ook zelf te ervaren waar haar uh, muzikale helden heeft uitgehangen. En uh, Leonard Cohen, zoals de meeste mensen weten... Als je een goede muziekkenner eh, bent... en ik neem aan dat de mensen die hier naar luisteren... weten wie Leonard Cohen is. Dat is een beetje een man met een donkere uh, stem. Uh, heeft uh, daar ook uh, wat liedjes. Uh, en hij komt uit Canada. Dus dat uh, is een beetje het, uh, het, het verhaal. Um, dat uh, is uh, dan uh, te vinden op Voor de Kunst. Dan kan je dus uh, ja, uh, je uh, een beetje meebetalen aan uh, songs voor Leonard van Ghana. Volgende week uh, gaan we erover uh, praten... Het is uh, wel weer heel erg leuk om uh, Ganna weer eens uh, te spreken. Want uh, dat is uh, wel een hele lange tijd uh, geleden dat ik er uh, voor het laatst heb uh, gesproken. Dus dat uh, volgende week. Overigens, daarvoor, hoorde je Megan Fleur. Zij, haar uh, ja, kennen we van, uh, van de Poling Frames. Maar ze heeft uh, nu ook zelf een single uitgebracht. En ze komt uit Horen. Dus dat, uh, ja, er zitten toch uh, wel wat Noord-Hollandse dingen. Want uh, Ganna die uh, beweegt zich nog, uh, nog altijd in Amsterdam... We hebben er nog één. En dan uh, gaan we ermee stoppen. Uh, eigenlijk uh, is dit ook de laatste voor vanavond. En uh, die staat er ook al een week of wat in op het speellijstje. Partle en Taking Back. Ik spreek je volgende week weer. In deze alternative FM. En anders tot en met uh, dinsdag tussen 10 en 12 in een nieuwe Show. Dag hoor. I'm right.